Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Schrijver AFTH van der Heijden krijgt de Constantijn Huigensprijs 2011. Een van de belangrijkste oeuvreprijzen in het Nederlandse taalgebied. Dat is door de Jan Kampert Stichting bekendgemaakt in het Radio 1-programma Kunststof. Volgens de jury is van der Heijden er in 33 jaar schrijverschap als geen ander in geslaagd om de wereld met een literaire blik te bezien. In zijn romans kan alles literatuur worden, zegt de jury schrijver was volgens juryvoorzitter Meinders zeer verguld toen hij het nieuws hoorde. Van der Heijden noemde het een prachtig gebaar, noemde het een erkenning voor zijn schrijverschap. De Constantijn Huygensprijs wordt in januari uitgereikt en er is een bedrag van 10.000 euro aan verbonden. Honderden supporters hebben de ledenraad van Ajax een petitie aangeboden waarin ze hun steun betuigen aan Johan Kruijf. De fans hadden zich eerder vanavond bij de Amsterdam Arena verzameld en eisten onder meer het vertrek van voorzitter ten haven van de raad van commissarissen. Sinds het begin van de avond vergaderde de ledenraad van Ajax in het stadion over het ontstaande conflict tussen Kruijf en de vier andere commissarissen. Die laatste benoemde Louis van Gaal, Martin Sturkenboom en Danny Blind in de directie van de club. Gisteren werd bekend dat Kruif en tien jeugdtrainers juridische stappen ondernemen... tegen de in hun ogen ontoelaatbare benoemingen. De Tweede Kamer is redelijk positief over het plan van minister Schultz van Hagen... om de maximum snelheid te verhogen naar 130 km per uur. Regeringspartij VVD en gedoogpartner PVV zijn ronduit enthousiast. Het CDA steunt de snelheidsverhoging, maar zolang dat niet ten koste gaat... van de leefbaarheid van direct omwonenden en de veiligheid van iedereen dvd -A, D66 en de SP zijn niet tegen een verhoging, maar vinden dat de minister niet genoeg heeft gekeken naar de gevolgen voor het milieu. Het weer vanavond en vannacht meest helder. Het wordt een graad of 4. Morgenmiddag vanuit het westen bewolkt. Aan de noordwestelijke kust staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. In de avond stevige buien en kans op windstoten. En het wordt morgen 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen de knopen de Oude Rijn en Amstel. De A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen Lunette en Veenendaal. En de A28 Amersfoort-Groningen tussen de knopen de Hattermebroek en Langhorst. Tot zover de verkeerde...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 De koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. me bij het drinken van wat water. Ah, oh, zuster, blijf vergeven even bij me staan. Nacht, zuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Dag wat ben ik zonder al je zorgen? Dag haal ik de morgen? nacht zuster, doe iets aan de Ik lig hier te beven en te zweten Vries in de koets en kippen wel Zuster zeg maar blijf ik wel in leven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 Ik zonder jou beginnen, Nacht, Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, sister. ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. ik morgen? Nacht, sister.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 Nacht sister. Nacht sister. Nacht the pain, the pain, the pain, the pain, the pain, Nacht sister. the Nacht sister.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 ja 6.9 CFM CFM De is voor het volk kinderen, hij maakt soms ook ons hart. Maar wij zijn ijswaarts te nou we hadden de hele tijd. Toch hadden we niet te klein en al hadden we ze weer geheeld. Ritme, Ritme van ZFM. ZFM.